Nieuws van 6 uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Oud-minister Hillary Clinton heeft het verhoor in het Amerikaanse congres overleefd. Volgens analisten had Clinton geen moeite met het beantwoorden van de vele kritische vragen. De congrescommissie ondervroeg Clinton over de aanval op het Amerikaanse consulaat in Benghazi in 2012. Daarbij kwamen de ambassadeur en drie andere Amerikanen om het leven. Veel werkgevers zijn volgend jaar minder geld kwijt aan WW-premies. Volgens het UWV gaat het in totaal om zo'n 700 miljoen euro. Werkgevers moeten elke maand een bepaald bedrag inleggen voor werklozen. Een deel gaat naar een algemeen fonds en een deel gaat naar het sectorfonds. Dat is bedoeld voor alle werklozen in hun sector. De premie van dat fonds gaat nu in driekwart van de sectoren fors omlaag... omdat minder mensen een WW-uitkering hebben.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 Het COC luidt de noodklok over de veiligheidssituatie van homoseksuele asielzoekers in opvanglocaties. De organisatie heeft aan staatssecretaris Dijkhoff van Veiligheid gevraagd om maatregelen te nemen. Het COC is de afgelopen twee weken benaderd door tien asielzoekers die melden dat ze zich onveilig voelen, met name in de noodopvang. Mexico bereidt zich voor op de zware orkaan Patricia, die windsnelheden van 260 km per uur zou kunnen bereiken. Volgens de Amerikaanse meteorologische dienst heeft de orkaan mogelijk rampzalige gevolgen. De autoriteiten aan de Mexicaanse westkust hebben de noodtoestand uitgeroepen en delen zandzakken uit. Waarschijnlijk komt de orkaan morgen aan land. Het weer nog. Op sommige plekken begint de dag grijs door laaghangende bewolking. Overdag af en toe zon, in de middag meer bewolking. Het wordt een graad of 13. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan geen files. Zandvoort heeft het. Al 25 jaar. En jij beleeft het. ZFM in 2015 al 25 jaar live. T -T -M -M. Met. Met nu ZFM in de ochtend. <middels> When you got the feeling you try to get Yeah.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 Zo così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 2015, Al 25 jaar, een zee van muziek en een golf van informatie. ZFM. I've been here before.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 You <laughs> can run into low to sun um Zie FM. Via de kabel op 104.5 en in de eter op 106.9. Straks meer. Zie